In de kwartfinale, inderdaad, toen won Malta en had Mors veel energie nodig om buitenom de Japanse Sakai en de Oostenrijkse Windisch te komen en zich te kwalificeren voor de halve finale. In die halve finale kwam Jorinta Mors opnieuw Maltais tegen. Maar kon Temors uh, uiteindelijk niet voorkomen dat ze derde werd. Maar achter uh, Sung Hee Park en Jessica Smith lag eigenlijk continu in vierde positie. En het was nog te danken aan de valpartij van Maltais in de laatste bocht. Dat uh, Temors nog derde werd. Maltais daardoor dus ook uitgeschakeld. En waarom staan er dan maar twee vrouwen in deze B-finale? Dat heeft er weer mee te maken dat twee andere dames in de anderhalve finale... de Chinese Lee en de Britse Christy... We hebben hem gedisqualificeerd. En daardoor staan er dus maar twee vrouwen in de B-finale... die in één keer goed gestart is. Maar ze beginnen eventjes rustig. Tamors kiest de uitgangspositie achter Valérie Maltet. En nogmaals gezegd, als je de B-finale wint... en er zijn twee disqualificaties in de A-finale... Ja, dan schuif je zomaar op van de vijfde plaats naar de derde plaats. Dus er zit wel een belang bij. De laatste individuele, of de laatste afstand van Jorien Tamors... in dit shorttrack-toernooi. Morgen komt ze ongetwijfeld nog wel weer bij de ploegenachtervolging op de lange baan... waar Nederland makkelijk... De halve finale wist te bereiken. Temos onderdoor bij Maltè. Blijft toch een apart gezicht om twee vrouwen in de baan te zien. De laatste zes rondjes zijn ingegaan van de uh, ruim negen ronden... die deze duizend meter is. Temos kiest dus nu de uh, leidende positie... en wacht de aanval van Maltè weer af. Temos die uh, dus veel kracht nodig had in die kwartfinale. En misschien wel iets te veel kracht. Zeker dus nadat, en dat zal ongetwijfeld nu wel de discussie worden... zou ook eerder vandaag al die kwartfinale reed... Bij de de lange baan bij de ploegenachtervolging. Samen met Lotte van Beek en Irene Lust En ondanks het feit dat ze erg, niet erg diep leken te gaan, toch een uh, Olympisch record daar reden. Laatste 2,5 ronde van deze B-finale gaat de Temos de Canadese Valérie Maltais van zich afhouden. Voorlopig niets ze nog hadden de kop. Maltais moet denk ik buiten om, want Temos houdt het gat voorlopig aan de binnenkant goed dicht. De bel klinkt voor de laatste ronde. Aanval van Valérie Maltais. Tenminste, dat probeert Maltais in te zetten. Lukt daar nog niet. Temos houdt het gat prima dicht. De houdt. En Tamors wint deze B-finale. En ons is nu wachten wat er straks gaat gebeuren in de A-finale op de 1000 meter vrouwen. Maar Tamors lijkt voorlopig dus in ieder, of is in ieder geval zeker van plek 5. Dankjewel, Sebastian Timmerman. We gaan uh, luisteren naar het uitgestelde nieuws van uh, 7 uur. Daarna niet kunststof, zoals ik net zei, maar Radio Olympia. De volkskrant vernieuwt. Met de Volkskrant Select app.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 Dit is Radio 1. Het is uh, bijna vijf over zeven. Dit is het uitgestelde NOS-journaal. Ik ben al de Jong. De Oekraïense ex-premier Julia Timoshenko komt mogelijk snel op vrije voeten. Het Oekraïense parlement heeft een wet aangenomen... waardoor de aanklachten tegen de vrouw die een van de oppositiepartijen leidt... niet meer als strafbare feiten gelden. Wanneer ze vrijkomt is nog onduidelijk. Timoshenko zet een celstraf uit van zeven jaar... voor machtsmisbruik tijdens haar premierschap...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 ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar korte files, bijna allemaal te wijten aan ongelukken. Op de A6 van Lelystad naar Muiden bij Almere Buiten-Oost, 2 kilometer. De A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond, 2 kilometer. Komt dus door een ongeluk, alle rijstrokken zijn daar wel vrij. Op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam, twee kilometer bij de afrit oud Beijerland, Daar is ook een ongeluk gebeurd, de weg is daar helemaal dicht. Het verkeer richting uh, Rotterdam kan beter omrijden via Dordrecht over de A59, de A17 en de A16. Nog een weg die is afgesloten door een ongeluk, dat gaat om de N50 van Zwolle naar Emmeloord. Die is in beide richtingen dicht bij Kampen.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 Radio 1. Ja, geen finale plaats op de individuele nummers bij het short Track vandaag. Maar een medaille long tot de aflossing. NOS Radio Olympia. Met Robert Meter. Ja, Radio Olympia tot 8 uur. Met natuurlijk veel aandacht voor het shorttrack. Verder volgen we de halve finale ijshockey tussen Canada en de Verenigde Staten. En Davis van hier om zijn mening te geven op datgene wat we gezien hebben en gaan zien met shorttrack. Is maar even naar Sebastiaan. Sebastiaan, want in theorie zou Ter nog een bronzen medaille kunnen pakken, hè? Ja, dat had, uh, had gekund, oh, maar het is het niet euh, geworden. <laughs> ja, vijfde is ze geworden als winnares van die B-finale. Ja, eerder vanavond in de finale werden twee vrouwen uh, gedisqualificeerd. Althans kreeg een penalty, zoals je dat officieel moet zeggen. Ja, als dat in de A-finale ook was gebeurd, dan uh, was ze opgeschoven van vijf naar drie. Maar dat gebeurt niet. Wat dat betreft hielden de vrouwen en de vier vrouwen in de A-finale de handen netjes thuis. En de winst gaat naar Korea. Sunghi Park, vier jaar geleden volgens mij genoeg winnares van het brons, pakt nu de hoofdprijs, de gouden medaille. En dat is de eerste individuele gouden medaille voor Korea... nadat de relay ook gewonnen werd bij de vrouwen door Korea. Maar nu dus pas de eerste individuele gouden medaille voor die Sung-hee Park. Tweede wordt Kei Jin-fan uit China. En Sookie Shim, net als de winnares afkomstig uit Korea... eindigt op de derde plaats. Jessica Smith wordt vierde. En Jorinta Moors dus op de vijfde plaats. Daarvoor zagen we een prachtige finale 500 meter. Dat moet ik toch nog even weer beschrijven... Met Victor aan, de Koreaanse Rus... die uh, bij het ingaan van de laatste ronde de aanval inzette. En het leek wel alsof die jongen echt een hoek van 90 graden kan maken. Kwam van buiten in één keer zo, hup, naar binnen. En zonder breed uit te waaien nam hij de koppositie over in die finale. En die wint hij. En hij bracht daarmee de Russen allemaal in vervoering, in extase. Want het zit helemaal vol in de Iceberg Skating Palace. 10.000 mensen schreeuwde de Kehlen schoor voor Victor aan. Hij is olympisch kampioen op de 500 meter. Zijn tweede olympische titel nadat hij ook een kampioen werd op de 1000 meter. En hij behaalde brons op de 1500 meter. Dat is dus echt wel de man van dit toernooi. Daijing Wu uit China, daar tweede. Kour Noye uit Canada, derde. Shinki Knecht wordt achtste op die 500 meter. Shinki Knecht zien we net als Victor aan straks terug... in de grote finale van het koningsnummer De relay. Die uh, moet beginnen rond de klok van half acht. Maar het loopt tot nu toe al maar ietsje uit. Of ze moeten dat nu weer gaan uh, goedmaken bij de dwelpauze die gaande is. Terwijl de weef ook rondgaat in het, uh, het stadion. Dus uh, rond de klok van half acht laten we het aan maar ophouden. Daan Brilsma, Niels Kerstelt, Sien Knecht en Freek van der Waart. Oftewel gewoon de aanploeg van Nederland gaan het opnemen tegen Rusland, tegen China, Amerika en Kazachstan. Vijf landen, dat kwam door de toevoeging van de Verenigde Staten. Vijf landen in de A-finale in de baan. Vijf keer vier is twintig rijders. Als dat maar goed gaat, ik ja. hoorde vanmiddag iemand zeggen: Als je op de been blijft, als je niet onderuit gaat, ga je medaille pakken. Maar ja, Jeroen Otter, de bondscoach, heeft gezegd: We zijn sportmensen. En we gaan voor het hoogst haalbare. Wij gaan voor Aurum 79, zoals hij het wel eens noemt. Grappig genoeg, maar wij noemen het gewoon goud. Nederland dus straks in de finale van de relay. Wat zei nou? Aurum 99? Aurum, aurum de, de, de, de, de scheikundige benaming. Hè, ah, oké. Okay, die schakeling kon ik even en dan maken, die, hoor. Ja, nee, dat maakt niet uit. Maar Jeroen Otter die heeft, die, die, die haalt wel eens prachtige teksten uit de kast. Prachtige woorden dat je echte vandalen moet openslaan... om te, om te, te ontcijferen waar hij het over heeft. En ik hoorde hem deze week dus ook Aurum 79 zeggen. Ik denk, wat zegt hij nu? En dat vond ik eigenlijk zo mooi die hak even opgeschreven, ja, stiekem. Ja, dat geef ik ja. heel eerlijk toe. Die gooi ik er nog wel een keertje uit. Oké, okay, dat is je vergeven. Uh, later meer van uh, Sebastiaan. En dan, ja, we hebben eerder al uh, gehoord, Roland van Dam, we hebben contact met jou bij Canada Verenigde Staten, finale ijshockey. Finland door ten koste van uh, Zweden. Ja, dan wordt het natuurlijk de grote vraag, wordt het Canada of wordt het de Verenigde Staten? Nou, ik zou dat andere even omdraaien hoor, want uh, Zweden is door ten koste van uh, Finland. Dankzij uh, de verdediger Carlsen van uh, Ottawa die uh, een schitterende goal maakte. En nu zitten we te kijken naar uh, die andere halve finale. Ja, tussen de twee grootmachten Canada en Amerika. Het is natuurlijk de herhaling van de finale van uh, vier jaar geleden in Vancouver. Die was echt zinderend spannend. Jammer dat ze nu al tegenover elkaar, staan, maar, tegenover elkaar staan in de halve finale. Het zijn de Canadezen die met uh, 1-0 leiden. En dat is niet uh, onverdiend. Amerika begon furieus in de eerste periode. Maar daarna waren het toch de Canadezen die, eigenlijk naarmate de wedstrijd vorderde, het initiatief namen. al een paar goede kansen kregen in de eerste periode. Met Sidney Crosby, onder andere die op de paal schoot. Ja, aan het begin van de tweede periode was het dan raak voor de Canadezen. Een afstandsschot van Jay Bouwmeister van de Blauwe Lijn. Met van richting veranderd door Jamie Benn. En die tikte hem binnen met zijn tweede goal van het toernooi. En zo kwamen de Canadezen dus met 1-0 aan de leiding. Canada wil zo graag dat wil, wil goud verdedigen. Maar misschien wil Amerika het nog wel veel graag winnen. Zeker nadat de vrouwen natuurlijk in de finale hebben verloren van Canadezen, Terwijl ze het goud eigenlijk al binnen hadden. Hebben die Amerikanen dan geen kans gehad na die 1-0? Jawel, was een powerplay-situatie met een mannetje van Canada op de strafbank. Goede kansen. Onder andere een mooie wraparound van Kane. Die komt dan om de goal heen. En toen kon Pascharetti die puck net niet tikken. Maar ja, ze moeten dus niet gewoon maar eerst eens een keer gaan scoren... die Amerikaan om gelijk te komen. Maar het is een heerlijke wedstrijd om naar te kijken hoor. Met kerende kansen, hoop energie. Maar ja, er zijn natuurlijk ook allemaal jongens die elkaar kennen... uit die Noord-Amerikaanse profcompetitie. Spelen met elkaar en nu dus tegen elkaar vaak. ja Roland had ik al gezegd dat Zweden door was ten koste van Finland? Volgens daar... mij wel. Ja, fijn. Goed. dankjewel. Uh, het is inmiddels 14 minuten over 7. uur luistert naar Radio Olympia in verband met de shorttrack finale. De relay zometeen om half acht. Waarbij Nederland uh, mooie derje kansen... Heeft. Uh, geen medaille kansen voor Nederland bij het voorlaatste nummer... bij het alpine skiën, de slalom bij de vrouwen. Edwin Peek heeft die wedstrijd gevolgd en had ons eerder op de dag al verteld... dat de Amerikaanse Michaela Schifrin in de eerste run de snelste was. Uh, Edwin, heeft ze die voorsprong vast kunnen houden? Ja, Michaela Schifrin heeft inderdaad gedaan wat ze moest doen. De 18-jarige, want dat is ze pas. Uh, ze heeft het gewoon gedaan, ze heeft hier de Olympische titel gepakt. En dat is toch wel echt heel erg knap. Ze kan goed met druk omgaan. Dat liet ze vorig jaar zien tijdens de wereldkampioenschap in Slatming. Toen was ze pas 17 jaar oud, toen pakte ze de wereldtitel. En nu doet ze dus dunnetjes over met een Olympische titel. En dat is uh, ja, sinds 1972 niet meer gebeurd dat er een Amerikaanse was. En het is de jongste Olympisch kampioen ooit op de slalom. Dus ja, mooi, mooie historische feiten meteen. Ja, Maar ze had ook al een enorme voorsprong opgebouwd. Hè? Dus ze kon redelijk eenvoudig naar beneden. Nou, zat een voorsprong van 49 ste op uh, Heuvel-Ries... de titelverdediger hier, maar die belandt bijvoorbeeld net buiten het podium. Die wordt vierde, maar zat inderdaad op Marley Shield... de vrouw die hier met maar één doel kwam. Goud winnen namelijk, want ze had al brons, ze had al zilver uit vorige spelen. Dus die ging echt voor goud. En die voorsprong die Sheffrin had op Marley Shield, het was 1.34... Dat was inderdaad heel erg veel. Maar ze maakte nog op twee derde van de piste een behoorlijk grote fout. Dus ging het nog bijna mis en liep die voorsprong terug. En uiteindelijk hield ze nog een halve seconde over. Maar ja, dat is natuurlijk lekker skiën. Marley Shield heeft opnieuw een zilveren medaille. Ze had graag goud gewild, maar ja, 32 jaar oud. Heel veel leed gehad. Er waren dus al meteen emoties zodra ze zag dat ze brons ging halen. Het werd ja. zilver. Uiteindelijk met haar landgenote Katrien Zettel ook nog op het podium. Dus uh, twee Oostenrijkers op het podium. Geflankeerd door die teenager uit veel Colorado, Michaela Schifrin. Ja, mooi plaatje. Maar geen Heuveler Ries, geen Tina Maze. Hoe ging het met hun? Nou ja, Heuvel Ries die, uh, die heeft gewoon te voorzichtig geskiet. En uh, die, die viel niet aan. Het is niet, misschien niet haar piste. Het, is, het was vanavond weer wat harder geworden. Het is niet zulke zachtige omstandigheden zoals vanmiddag. En ja, het is, het is aan de ene kant, hè, ze heeft hier heel veel succes gehad. Ze heeft natuurlijk opnieuw goud gehaald en op de supercombinatie. Maar dit soort pistes ligt daar dan net niet. Dat geldt eigenlijk voor Tina Mazen. Maar ja, die is al de sneeuwkoningin. Uh, wat, ze heeft al twee keer goud gehaald. Dus die gaat toch met een grote glimlach weg. Hoewel ze wel balend stond bij de pers. Want ze had toch wel gauw, graag nog één medaille erbij willen hebben. Want ze, had, ze was uitgegaan van vijf medailles. Dus ja, dat zijn er drie geworden. Maar goed, uh, niet getreurd. We hebben een hele mooie Olympisch kampioene. Mieke hoor. Oké, okay, dankjewel Edwin Peek. LOS Radio Olympia. Benno L. mag in Leiden blijven. Dat maakte de burgemeester van de stad vanavond bekend. Dit weekende werd de verblijfplaats van de zedendelinquent bekend. Dat zorgde voor onrust in de stad. De demonstranten verzamelden zich meerdere keren bij zijn huis. Voor de gemeente is dit geen reden om een andere plek voor de zwemleraar te zoeken. Verslaggever Rienkamer sprak over het besluit met de directeur van Reclassering Nederland. Meneer Vergennep, waarom is het verantwoord om BNOL hier het komende jaar te laten wonen in Leiden? Nou, op de eerste plaats uh, dat de burgemeester uh, uh, gezegd heeft van ik vind het verantwoord. Het is de verantwoordelijkheid van de burgemeester waar ik overigens ontzettend blij mee ben. Maar het is ook verantwoord omdat wij inschatten het risico op herhaling bij deze man dat al laag is. Dat hebben we met deskundige diagnose vastgesteld. En daarnaast hebben we een zodanige set van voorwaarden... Uh, rond die huisvesting van uh, Bennoël. Zoals controle van ons, toezicht van ons, GPS, enkelband, maar ook nu dat we een kring van vrijwilligers om hem heen gaan zetten. Dat is het zogenaamde COSA-project. Wel bekend, denk ik. En dat houdt in dat wij uh, naast de toezichthouders van de reclassering. een aantal vrijwilligers hebben die regelmatig contact met hem hebben, maar die hem ook begeleiden als hij buiten de deur komt. Ja. U heeft ook te maken met bewoners in de wijk. Ik heb er vanmiddag weer een aantal gesproken. En uh, er zijn er nogal wat die zeggen: ja, het is misschien beter. Voor de wijk en voor de man zelf, dat hij toch ergens anders naartoe gaat, want hier heeft hij geen leven meer. Ja, maar ik ben bang dat als je een, uh, iemand die terugkeert in de samenleving, waar je ook in Nederland zet, en je gaat met buurbewoners praten, dat iedereen dat zegt. En als iedereen dat zegt, kan die dus nergens geplaatst worden. Dus we moeten iemand plaatsen. Ik ben blij dat de burgemeester dat hier in Leiden gedaan heeft. Maar ik ben ook blij en ik heb er alle vertrouwen in dat de waarborgen die wij genomen hebben, of de, de voorwaarden waaronder die man hier is gaan wonen, wanneer die naar buiten komt, onder welke condities, hoe we toezicht houden, hoe we begeleiding geven, dat wij duidelijk kunnen maken op korte termijn en op lange termijn ook aan diezelfde buurtbewoners dat dit verantwoord is. Nou is OL natuurlijk niet de enige zeden, die weer terug in de maatschappij moet, die ergens moet wonen. Wat heeft u nou geleerd van deze situatie? Nou, we leren iedere keer op nu dat het moeilijk is eh, om excededelequenten... om die terug te plaatsen in de samenleving. Wat we ervan geleerd hebben is dat wij samen met de burgemeesters... samen met het Openbaar ministerie echt naar een structurele aanpak eh, moeten, moeten komen. En die structurele aanpak houdt in dat wij eh, met elkaar een set van afspraken gaan maken. Wat komt erbij kijken als iemand vrijkomt? Welke voorwaarden, daar leren we je ook weer van hier in Leiden... welke voorwaarden kun je nou verbinden aan zo'n terugkeer waardoor de buurt, de drekomwonenden, vertrouwen heeft dat dat verantwoord is... en dat daardoor ook de burgemeesters meer dan nu toe op basis daarvan zeggen... Wij gaan dat doen in de toekomst. Zo'n checklist is er nog niet. Dat zou ik me kunnen voorstellen. Nou, een checklist. U moet meer zien dat wij... Van ook in de, als je kijkt naar aanleiding van deze zaak hier in Leiden... Hè, dus niet alleen controle en toezicht... maar ook in samenspraak met zo'n COSA-kring van het vrijwilligers, dat wij eh, steeds, meer, eh, steeds meer helder krijgen van... hoe kun je nou de onrust in zo'n buurt eh, wegnemen... of niet helemaal wegnemen, maar zodanig beantwoorden... dat als we zeggen, als we dat met deze meneer doen... onder deze voorwaarden, dan is dit veranderd en dat iedere keer duidelijk maken aan diezelfde samenleving. Betekent dat dan ook dat voortaan van tevoren al gezegd wordt dat zo iemand daar komt wonen? Nee, of pas dat, als het nee, weer bekend nee, wordt. Ik denk, nee, maar ik denk dat je dat echt... Dat blijft, dat blijft per geval verschillend. Je moet niet bij elke zedendeliquent zeggen van... Hij gaat daar wonen. Je moet echt kijken per geval. Wat heeft iemand gedaan? Wat is de media uh, aandacht voor zo iemand? Je moet dat per geval bekijken. Ik vind ook dat je altijd in alle rust moet kijken van naar een woning. Als je in die fase al heel Nederland erbij betrekt... dan komt nooit iemand te wonen. Op een moment dat iemand uh, ergens gehuisvest wordt... dan denk ik dat het goed is dat je redelijk snel de omwonenden daarover informeert. De heer Van Gennep van uh, Reclassering Nederland. Hij is directeur van Reclassering Nederland. Goed, de focus gaat weer op de sport. Dave Steeg nog steeds hier. We hebben je vanmiddag al kunnen horen in Radio Olympia. Uh, je bent een meervoudig Nederlandse kampioen, uh, kunnen we wel zeggen. Van, uh, van het, bij het short track. Ja. Uh, nog steeds actief hè, bij het short track? Ja, absoluut. Ik, uh, ik ben de, de bondscoach van de junioren. Ja. En een uh, gedeelte opleiding. Ja. Dus je zit hier met een heel kritisch oog uh, te kijken... wat bijvoorbeeld Jorien ten uh, heeft gedaan. Hoe kijk je op haar prestatie uh, terug, vijfde, in de b finale uiteindelijk? Ja, eigenlijk is het natuurlijk een, een hele mooie prestatie... maar ze komt natuurlijk voor een medaille. En dan is een de plek is natuurlijk niet uh, goed genoeg. Nee. Uh, ik, ik denk wel dat dus, ze uh, kwartfinale was natuurlijk een, een, een, een zware rit uiteindelijk. Ze moesten natuurlijk lang wachten, dat ging gelijk snel vanaf het begin. En er moest natuurlijk veel energie verspeeld om uiteindelijk de halve finale te bereiken. Maar ja, goed, als je niet veel energie verspeelde, hou je de halve finale niet. Dus je moet uiteindelijk wel wat. Je zag in de halve finale dat ze eigenlijk als derde wegging. En uiteindelijk, ik denk wel dat ze de Amerikaanse wat makkelijk voorbij liet gaan waardoor je op vier komt te liggen en uiteindelijk de Amerikaanse wel doorgaat naar de finale Want de Canadees ja. Ja, heel, heel onverwacht zeg maar, een, een missen maakt in de laatste bocht en, en onderuit gaat. Ja. Zo, zo, zullen denk, we wel ik... eens even, even luisteren wat zij van haar ja, ja, ja. eigen race te zeggen heeft tegen Vlado Janowski. Jordi Jorin, je wint uh, de B-finale, maar die rijden jullie ook nog eens met z'n tweeën. Wat is jouw reactie dat het short track toernooi voor jou zo eindigt? Nou ja, jammer. De halffinale was ik gewoon uh, niet scherp genoeg. Ik probeerde wel in de kleedkamer zo veel ontspanning te zoeken. Maar misschien uh, ook te veel ontspanning gezocht uh, in mijn hoofd. En uh, ja, dan rijd je gewoon in uh, een rit waar je niet 100% op scherp staat. En uh, ja, om een finale te halen moet je gewoon 100% rijden. Was je moe? Nou, ja, tuurlijk ben je moe. Maar iedereen is, uh, is moe na de eerste rit. En uh, het is meer uh, mentaal dat ik gewoon, uh, ja, gewoon geen goede rit reed. Maar het leek er echt op dat je op je tandvlees reed. Nou ja, dat was meer een mentale kwestie. Weet je. Als je je hoofd eraan toe gaat geven, dan, uh, ja, dan wordt het een stuk zwaarder dan wanneer je ergens anders aan denkt. Was het dan wel verstandig om vandaag op twee disciplines uit te komen? Zeker wel. Het heeft daar uh, uiteindelijk niks mee te maken. Het is gewoon: uh, kan je die knop wel of niet omzetten? En. Uh, de eerste rit ging supergoed. En. Uh, de tweede rit had ik gewoon net niet. Uh, ja, liep het gewoon mentaal net niet. En. Uh, ja, je speler moet je gewoon scherp staan. Maar waarom heb je die knop dan niet kunnen omzetten? Bijvoorbeeld afgelopen week van short track naar de lange baan. Daar lukt het wel. Nou weet je, je, hebt altijd je momenten en uh, het blijft gewoon wel lastig. Het, uh, uiteindelijk uh, is, is het in topsport en uh, op dit niveau eigenlijk allemaal mentaal. En uh, als je dan net niet even scherp staat, uh, is het lastig. Ja. Hoe heb je je dag eigenlijk ingedeeld? Want het was een drukke dag voor je. Nou gewoon uh, niet heel anders dan normaal. Ik uh, probeer zo goed mogelijk uit de fietsen elke keer uh, goed te blijven eten, drinken en... Uh, gewoon maar eens pakken wat kan. Ja. En die mentale kwestie, maar daar heb je toch wel je trucjes voor. Uh, neem ik aan, je zit op de Olympische Spelen. Is er dan een moment dat je in die kleedkamer zit en je denkt van... Uh, hoe los ik dit op? Nou, het is gewoon moeilijk. Vandaag, zo, ik zo, wat ik net ook zei, ik zag gewoon heel veel ontspanning. Alleen uh, die ontspanning zocht ik uh, iets te veel ook mentaal... in plaats van uh, alleen fysiek. En uh, ja, dan sta je gewoon minder op scherp. Ja. Zou je de volgende keer weer uh, op een ander Olympische toernooi... voor een dubbel programma gaan? Weet je, Joe. Weet je, dat is zo vier jaar, dat zien we dan alweer. Ja, ja, ja maar, tuurlijk, fantastisch goud op de 1500 meter. Hè? We een lange baan. Maar ja, we kunnen ook nu concluderen dat jij dus makkelijker goud haalt op de lange baan dan met short trek. Ja, maar het is de manier waarop. Hè? Hier uh, is het een heel andere wedstrijd. Een, een hele andere sport. Uh, je moet hier ook het spelletje spelen. En uh, je moet er ook uh, je concurrenten in de baan verslaan. Bij de lange baan gaat het gewoon de snelste tijd. Dus die sporten is eigenlijk niet met elkaar te vergelijken. En je wilde zo graag die erkenning, een short track medaille. Is niet gelukt? Hoe zuur is dat? Ja, die medaille is jammer, maar de erkenning is er zeker wel, denk ik. Alleen, uh, ja, ik had er graag één mee naar huis genomen, maar nu uh, ja, moeten nog vier jaar door. Ja, je kan met twee medailles naar huis gaan, toch? Op de lange baan, morgen. We zijn zeker nog niet klaar, nee, dat klopt. Ja, maakt dat dan alles toch weer goed? Ja, dat is heel mooi, uh, maar ik, ik heb wel heel bewust het lange baan, het soort ik apart gehouden. En uh, voor het soort, ik het gewoon heel jammer. Ja, Jorien Terbors, <coughs> pardon, ik er in de keel. Devensteeg, uh, je hoort haar zeggen. Ze was niet 100% uh, scherp. Ze uh, zegt, ze kon de knop een beetje moeilijk omzetten. Ja. Maar toch zegt ze, het lag niet aan het feit dat ik vanmiddag op de lange baan uh, actief ben geweest. Dat, dat lijkt een beetje een tegenstelling tot elkaar. Ja, nou ja, zo, <coughs> zo valt ik het inderdaad ook een beetje op. Kijk, uh, ik denk fysiek uh, wat ze wil aangeven, dat dat, dat geen probleem is geweest. Uh, maar uiteindelijk, uh, ik denk mentaal denk ik wel. Uh, je zegt ze natuurlijk wel. De eerste rit is natuurlijk wel behoorlijk zwaar geweest. Iedereen heeft het zwaar. Maar ze moet niet vergeten dat zij natuurlijk wel even een aantal kilometer al in de benen heeft zitten. Een tempo daarvoor uh, dat de andere short niet hebben. En dat betreft, uh, ja, zeker op, op, op dit niveau hier, oh, zeker richting de, de top 8, dames, zitten gewoon heel erg dicht bij elkaar. En dan uh, kan je natuurlijk geen steekje laten vallen en, en het beetje energie. Wat je natuurlijk gewoon nodig hebt om uiteindelijk een finaal te halen. En zeker dan een medaille. Heb je, heb, heb je elk prozeentje heb je nodig. Ja. Duidelijk, ze gaf ook aan, het is een heel verschil mentaal gezien. Bij het lange baan ze gaat gewoon de tijd... En we, en we schaatsen en we kijken waar we ja, ja, Maar precies, de, de, de short track is een mentale kwestie... en ze kon die knop gewoon niet omzetten. Ja, maar het is, het is een tactisch spelletje. En uiteindelijk, ja, je kan, je kan nog, uh, nog zoveel sneller zijn... dan zijn tegenstander voor je. Maar als hij uh, ja. uh, iedere keer weet te blokken... Ja, dan, uh, dan, dan, dan vangt dan hij dan iedere keer de snelheid op en dan ben je ja, klaar. Zeker. Goed, Frank van der Wart de, op de 500 uitgeschakeld in de kwartfinale. Zij komt straks nog uh, op de relay in actie. En tussendoor had hij toch nog even tijd om bij Vlaanderen te gaan staan. Wat gebeurde er? Nou ja, de uh, zware loting. En uh, ik kom op drie te liggen vanuit de start. En ik weet dat ik die nummer vier gewoon achter me moet houden. En dan moet bouwen naar de eerste twee. En in de laatste ronde komt er een, gaat er een gat komen. Gaat er een, uh, gaan ze een verval hebben. En die moest ik zien te beperken en dan de inactie plaatsen. Maar en ja, ik hield hem dicht, het eerst, eerste rechterhand kreeg ik een gaatje omdat ik hem dicht moest houden. En in de versnelling rijdt het dan bij me weg. Omdat ik ja, gewoon minder slagen kan doen. En ik voel dat ik er naartoe aan het rijden ben. En het gat aan het dichter ben. En dan weet ik, dan moet ik hem ruim blijven opzetten. Om hem de snelheid te houden. De laatste ronde in te gaan halen. En dan komt die nummer 4 toch nog binnen door. Voordat ik überhaupt aan inhalen kan gaan denken. En ja, dan... Ik, ik wist dat ik ervoor zat, dus dan probeerde ik hem nog een beetje ervoor te houden. En dan zeg maar, een duwtje in mijn rug vanuit hem uh, mee te krijgen. Maar ja, hij ging onderuit en dan is er geen houden meer aan. En dat is het gewoon uh, jammer. Hoop je dan toch nog dat het misschien in jouw voordeel wordt uh, omgedraaid? Nou ja, ik lig op drie, dus ik weet zeker dat het... kansloos. Uh, ja, dat het niks is. Maar doordat die gast op vier ze ook probeert op te schuiven... Ja is er voor mij geen hou aan. Dan kan ik niet eens aanvallen op nummer twee. Dus dat, dat baar ik zo van. Ik, heb, ik had erg nog veel in mijn benen. En ik weet dat ik gewoon met die beste... Hier wilde je het laten zien, hè? Wat je ja. jouw doel? Met die, ik weet dat ik met de beste jongens mee kan. Maar dan, ja, het lukte niet. En dan uh, gaan we het maar goed afsluiten zometeen. Sneu voor je individuele kansen. Maar aan de andere kant is dit dan ook misschien... de ideale voorbereiding op die relay, toch? Je rust pakken? Nee, short moeten gewoon racen. En met meer races word je gewoon beter. Maar uh, nu uh, dan maar de rust pakken en uh, vanuit daaruit die ontspanning uh, die Russen, de Chinezen en de Amerikanen te pakken. Hoe is de sfeer? Ja, top. Zo is het, zo horen we het graag. We gaan het straks terugzien in de relay of uh, de sfeer inderdaad top genoeg is voor een mooie medaille. Even tussendoor naar uh, Canada, Verenigde Staten, het ijshockey half finale, Ronald. Tweede periode zit erop. En die 1-0 voorsprong van Canada staat nog steeds op het scorebord. Door die goal van Jamie Ben. Weer een powerplay. Het was al de derde voor Amerika daarna. Door een straf van Chris Koenis. Die ging iets enthousiast door op de goalie van de Amerikanen. John Van Quick. Maar ja, dat konden de Amerikanen opnieuw niet uitbuiten. We kregen wel weer goede kansen. Onder andere voor Pavelski, Oshie, Stasny. Maar er werd niet gescoord. En zo staat dus die kleine marge. Want dat is natuurlijk gewoon één goal. Nog altijd op het scorebord. Uh, ja, die andere finale zweden Finland wou ik nog heel even over hebben. Want uh, die was niet zo van dezelfde kwaliteit als deze wedstrijd. Maar goed, Zweden rennen het wel. Met dank aan een schitterend doelpunt van uh, Karlsson in uh, de tweede periode. Bleek uiteindelijk de beslissende treffer. En dus Finland, toch winnaar van het Brons vier jaar geleden in Vancouver, eruit. Nou, uh, Rusland waren we al, af, al kwijt. Af via de zijdeur. En dus uh, gaat uh, naast Zweden een van deze twee teams, Canada of Amerika... zich in die uh, finale voegen. Uh, de Amerikanen spelen zonder... Of sorry, ik moet zeggen de Canadese spelen zonder John Tavares. Uh, die heeft een knieblessure opgelopen. Waarom zeg ik dat? Uh, ja, de NHL waar al deze spelers in spelen. De Noord-Amerikaanse profcompetitie is sowieso niet zo blij met die Olympische Spelen. Dan ligt het de twee weken stil door de competitie. Kans op blessures. En inderdaad, wat is er gebeurd met Tavares? Heeft een zware knieblessure opgelopen. Is de rest van het seizoen waarschijnlijk uitgeschakeld. En nu heeft de general manager... Van de New York Islanders, want Dan speelt hij in de competitie. Groepen van ja, en nu gaat nu het IOC onschadeloos stellen. Want mijn beste speler ben ik gewoon de rest van het seizoen kwijt. Uh, ja. Dankjewel, Olympische speler. Ja. Dat zijn toch uh, raken teksten, en ja. Maar In het voetbal hebben we daar, daar al oplossingen voor, hè? zijn weer bij zijn, de ijshokjes uit, uit de profcompetitie bij de Olympische Winterspelen. Ja, bij het voetbal hebben we daar al oplossingen voor bedacht. Dat er een vergoeding tegenover staat dus. Nou, die spelers zijn allemaal wel ja. verzekerd, hoor. Dus uh, sowieso krijgen ze wel ja. een bedrag. Maar uh, ja, uh, aan de andere kant, dat is leuk, het geld. Maar uh, ze hebben die speler gewoon niet, hè? Die ze eigenlijk ja. gewoon heel graag willen hebben, ja. want het is hun beste speler. Ja. Goed, eh, dankjewel. Ronald, hou ons op de hoogte van Canada tegen de Verenigde Staten. Dan gaan we langzaam toewerken, Dave. Naar eh, de finale, de relay finale... waar we eigenlijk al heel lang naar uitkijken. Sebastian Timmerman die zit in de hal nu... volgens mij naar de B-finale te kijken. Sebastian? Ja, ja, geweldig duel tussen Canada. De Olympisch kampioenen van, vorig, van vier jaar geleden moet ik natuurlijk zeggen... Maar nu in de B-finale acterend En wat zetten die aan, zegt Gilday. Een prachtige en manoeuvre bij de Koreanen. Nu de laatste ronde. Ja, het is een finale waardige B-finale. Want ook Korea zit erin. En nu probeert Korea uh, met Park nog het gat te dichten. Maar dat lukt niet. En het is uh, volgens mij Hamelin zelf. Ja, Charles Hamelin. Toch de ontroonde grote kampioen, hè, de ontroonde held van het short track. Die status is hier overgenomen door Victor aan. Die Canada als eerste over de streep loodst in deze B-finale voor Korea en Italië. Hm. Nou, dit was al een heerlijke opwarmer naar, uh, over een paar minuutjes toe. Naar de A-finale ja. dus met uh, Nederland, Kazachstan, Amerika, China en Rusland. Nou, blijf erbij. We horen jouw mening ook graag, Dave Versteeg. Uh, Kazachstan, Amerika, China en Rusland. Zullen we eens beginnen met strepen? Ja, ja, kijk, die kan je natuurlijk voor de, de laatste twee kilometer kan je die wegstrepen. Maar, Goed, uh, zit een streep door. Ja. Ja. Uh, meer? Nee, meer niet. Oh, Oké, okay, dan gaat het dus tussen Amerika, ja, ja. China, Rusland en, en, en Nederland. Dat zijn eigenlijk de vier... Ja, met gevaar is nu met, met vijf landen is het uiteindelijk dat je niet achteraan wil komen te zitten. Want dan, dan, zit je gewoon, dan ga je energie verspelen met, je, met de wissel. Dus je moet voorin blijven, maar ja, dat wil natuurlijk wil iedereen. En, en de tweede plek is natuurlijk uiteindelijk... Uh, Normaal gesproken als je natuurlijk een, een, een blok zet... ten opzichte van een ander land, waardoor je zegt... oké, okay, ja, ik gooi hem vol dicht, uh, die andere land krijgt een penalty... je valt wel allebei, heb je sowieso brons. Ja. Maar met vijf landen is dat niet zo, dan ben je ja. nog steeds vierde. Dus dat, ook tactisch gezien moet je dus ook anders uh, de race ingaan. Ja. Je zegt, heeft, uh, uh, heeft Kazachstan uh, aangegeven van... ja, wij willen wel de boel een beetje gaan opjutten. Hè? Wij zijn, uh, zijn de underdog in de, in de, in de finale... En wij willen toch wel een beetje ja, de boel gaan uh, nou ja, opjutten. Uh, een beetje in de weg gaan rijden. Eigenlijk fouten gaan uitlokken bij, uh, bij de andere landen. Bij uh, nou ja, de, de vier toplanden die overblijven. Dus Omdat dat de enige uh, kans eigenlijk is om ja, een medaille precies, te... Ja, precies. Dus wat dat betreft moet je Kazachstan niet, uh, niet onderschatten. En inmiddels zijn trouwens de vijf landen... Uh, op het ijs gekomen. Ze gaan zich nu warm rijden, de rijders. En dus gaan we over een paar minuten beginnen. Maar wat dat betreft moeten we die rol van Kazachstan... natuurlijk niet onderschatten. Nee. Overigens, uh, jij zei net al, uh, Dave... Van, ja, vijf landen, dat zijn twintig rijders. Dat wordt ongelooflijk druk op die baan. Uh, wat voor consequenties heeft dat zowel bij, bij zo'n wissel? Nou ja, bij zo'n wissel, je kan natuurlijk, als je op kop rijdt, kan je natuurlijk normaal gesproken kan je, kan je vriendelijk zijn... En, en, je, en je tegenstanders die erachter rijden wat ruimte geven door wat wijder te wisselen. Maar je kan het dus ook heel erg moeilijk maken door gewoon strak te wisselen. Waardoor de, de, de andere landen, zeker nummer 4 en 5, nog, nog krapper moeten wisselen. Waardoor ze echt wel problemen gaan krijgen. Dus ik ben benieuwd hoe dat, hoe dat gaat uitpakken. En de, en de tweede plek is natuurlijk het ijs. Je staat natuurlijk met vijf teams op het ijs. Dus het ijs gaat veel sneller kapot. Mm. Uh, ja, en, en wie komt daar een beetje goed doorheen? Ja, dat is inderdaad de vraag. Wat voor regels zijn er eigenlijk bij, uh, bij het soortrekken met betrekking tot die wissel? En, en staan daar scheidsrechters dan op te kijken van specifiek van of dat goed gaat of niet? Nou ja, de, de, de, bij de wissel sowieso dat je, je zorg dat je niet afwijkt van je, van je lijn uiteindelijk. Kijk, uiteindelijk als je dus de, de, de, de aanraking daar is naar de andere persoon toe om af te duwen... is het niet de bedoeling om uiteindelijk nog uh, een, een, een blok te zetten naar binnen of naar buiten. Je pro, probeert eigenlijk normaal gesproken ga je gewoon geleidelijk aan naar buiten toe. Dat is ook een beetje de regel, de vaste regel wat bij elk land wel bekend is. Ja. Je zag natuurlijk bij de damesrelay uh, dat natuurlijk de Chinezen de aflossing deden naar de, naar de, naar de slotreister toe en eigenlijk gewoon naar binnen toe ging... om, om, de, om, de, om de Koreaanse slotrijder te blokken. En uiteindelijk lukte dat net nog niet en die Koreaanse slotrijder won ook nog uh, magistraal. Maar uiteindelijk kregen ze wel daar de penalty voor, dus dat, uh, dat mag dus niet. Nee. Uh, uh, mag ik nog een vraag stellen uh, aan David? Ja, zeker. Ga je ja. Doen. Want ik zag uh, eerder deze week bij de training Niels Kestel met een dikke winterjas aan, continu, en die kraag helemaal hoog tot over zijn uh, kin... Ja, er waren wat berichten dat hij toch niet helemaal fit was. Ook niet echt ziek, maar wel een beetje verkouden. Ik weet niet of, of Dave nog nieuws heeft over hoe het nu echt met Kerstot is. Toch een belangrijke pion in nou, de ploeg. Toevallig heb ik Christen wel even met hem aan het appen geweest. En, uh, nou, hij, hij is niet in, in, in de grootste vorm. Maar hij zegt hij rijdt wel gewoon zijn snelle rondjes van een 8-3. Dus daarmee is hij wel tevreden. Uh, maar hij, hij meldde ook dat misschien wel eens dat ze een andere strategie uh, qua volgorde kunnen gaan doen. Dus ik ben benieuwd of dat ook uh, gaat gebeuren. Want dan uh, zal, zal Freek van der Wart gaan starten. Dus dat is wel uh, oh, okay. iets wat en, kan en... gebeuren om al uiteindelijk uh, Shinky ja. af te vuren uh, voor de laatste twee ronden. Want, uh, ik wou net zeggen, Shinky Knecht is neem ik aan gewoon degene die het af moet gaan maken vandaag. De laatste ja. twee ronden voor zijn rekening neemt. Maar als ik ja. zo zie staan, dan uh, zie ik Freek voor mij wel al ja. uh, klaar gaan staan voor de start. Dus dan gaan ze inderdaad die, die troef gaan ze in, in acht gooien om uiteindelijk... Uh, het de Russen misschien wel moeilijk te maken. Hmm. Oké, okay, en ja, als ik dan uh, Rusland zie en ik zie ik Victor Aan... zie ik er tussen staan en, uh, en, en nog een paar van die jongens... die al toch wat finales in de benen hebben... Dan denk ik, ja, dat is toch ook wel een hele sterke ploeg. Of verwacht je niet weer goud voor Aan? Dat klinkt zo logisch. Nou ja, als je, als je Aan de ruimte geeft... dan denk ik zeker dat, dat Aan een heel moeilijke stop is op dit moment. Hij rijdt verschrikkelijk makkelijk en... Uh... Maar goed, als je natuurlijk de laatste ronde ingaat vanaf kop of aan. En er zit nog een land tussen. Dan, dan moet Aan wel twee, twee landen voorbij. En, dan maar, en, en zeker als je dan echt vol het gas erop gooit. Dan, dan kan je het hem wel moeilijk maken. Ja. Maar uiteindelijk hebben ze ook een rijder die wat in de problemen kan komen. Zagerov. Met topsnelheid. En, en, en daar zou je moeten proberen het gat te kunnen, kunnen slaan. En dan dat vast te houden. Goed, nou, we, we houden ons hard vast. We gaan het volgen, want de start is uh, nabij. Van der Wart, Breusma, ja. Knecht en Kerstelt. Zij moeten het doen voor Nederland, Sebastian. Daar gaan we. 1988, Calgary won Nederland dit onderdeel. Toen was het een demonstratiesport. Daarna werd uh, de sport alsmaar professioneler... maar raakte Nederland uh, de aansluiting kwijt tot een paar jaar geleden... Binnen de KNSB het traject van professionalisering werd ingezet. En met Jeroen Otter als bondscoach een enorme slag geslagen en een stap gemaakt. En nu is dan de 6,5 minuut van de Ware. begonnen gelijke valpartij. Oh, Kazachstan. Speelt gelijke rol en er moet afgetikt worden. Wat een begin van deze finale. Nederland laat zijn ringen horen. Want er was een aanvaring en Nederland ligt op de grond. Met Van der Wart. Er is wel afgetikt. Maar daardoor gelijke tempo enorm de lucht in. Met Rusland op kop, dan Amerika, Kazachstan op de derde plek. En Nederland moet nu het gat zien te dichten. Nederland moet het gat zien te dichten, net als China, dat daar ook op de grond lag. Ze zijn volgens mij nog niet gelapt, ze liggen nog niet op een ronde achterstand. Maar Rusland en Amerika hebben natuurlijk gelijk in de gaten wat er gebeurd is. Ja, nu gaat het tempo omhoog. Zo sta je aan het begin van een finale die een historische finale moet worden. En zo lig je op de grond en moet je een achterhoedegevecht gaan leveren om terug te keren naar voren in de vijf kilometer lange finale. De aflossingen zijn daar, maar Rusland en Amerika lopen al in. En als het een beetje tegen zit gaat Nederland dadelijk net als China gedubbeld worden door de twee koplopers. Voorlopig is dat nog niet het geval, maar wat een triest begin zeg. ...van wat had moeten worden een historische finale. Maar met vijf man die allemaal de juiste uitgangspositie willen hebben aan het begin... ...was het gelijk dringen geblazen. En twee landen dus Nederland en China. Van de Wart dus namens Nederland op de grond. Nog altijd uh, knokken zij in de achterhoede op de vierde en vijfde plaats. Laten we niet vergeten dat deze start, die wij natuurlijk nu in een flits hebben zien gebeuren... ...en de duwen en trekwerk al daar ongetwijfeld nog wel uh, teruggekeken gaat worden... ...door de juryleden als deze A-finale erop zit. De A-finale waar de Russen nog altijd aan de leiding gaan. Waar Amerika tweede ligt en Kazachstan derde ligt. En nu namens Rusland in de baan Semen-Eli geeft over aan Vladimir Grigorev... ...een van die import-Russen... Hij komt van origine uit Oekraïne, het land waar het zo verschrikkelijk mis is momenteel en waar het zo verschrikkelijk onrustig is. Nederland achter China op de vijfde plaats momenteel op de baan aan het rondrijden. Terwijl Amerika de druk een beetje opvoert uh, bij Rusland. Daar uh, als het gaat om de spits van de wedstrijd en Kazachstan volgt. Kazachstan eigenlijk rondrijdt in niemands land. Een meter of 15 achter de Amerikanen. En toch een behoorlijke voorsprong op Nederland. Dat China inmiddels weer gepasseerd is. En op de vierde plaats ligt momenteel op de baan. Rusland op kop. Rusland-Amerika. Dat is de grote strijd voorin op dit moment. Sjonge jonge jonge. Wat een verschrikkelijk domper is dat. Voor de Nederlandse ploeg. Die nog wel steeds China achter zich houdt. En dat betekent Nederland op de vierde plaats. Nederland voorlopig dus afhankelijk van... Een misser die dan moet plaatsvinden daarvoor in. Waar Rusland nog altijd Amerika van zich afhoudt. Met nog 27 ronden te gaan in deze 5 kilometer lange finale van de aflossing. Met natuurlijk de Russen allemaal achter hun land. Het toernooi is voor Rusland al zo succesvol. Met Victor Aan als tweevoudige gouden medaillewinnaar En dan ook nog eens de bronzen medaille daaraan toegevoegd op de 1500 meter. Rusland, Amerika, Kazachstan nog altijd de volgende. Nederland houdt nog altijd. De voorsprong op de Chinezen. Die hele kleine marge houden ze in stand. Maar Nederland loopt er niet echt in op dit moment op Kazachstan. En dat is toch jammer. Want op die manier blijft Kazachstan op de derde plaats liggen. De strijd vooraan. De strijd vooraan gaat verder met Amerika en Rusland. In omgekeerde volgorde: Rusland nog altijd leidend. Met Amerika daar volgend. Amerika wat toch links en rechts wat tikken kreeg hoor. Dat toch een aantal keer met valpartijen te maken kreeg. Valpartijen. Die ze nu dan uit het niets ontstonden. En uh, natuurlijk wel het geluk had dat uh, Amerika werd toegevoegd aan deze A-finale. Waardoor we dus met vijf landen uiteindelijk in de baan kwamen. En wat dus toen meteen in de eerste bocht direct na de start al uh, het, uh, het, uh, het noodlot eiste. Kazachstan nog altijd op plek drie. Nederland loopt een heel klein beetje in. Maar nog niet al te veel. Rusland en Amerika vechten het vooraan nog altijd uit. Met namens de Amerikanen nu Jordan Malone in de baan. Als er nog te rijden zijn, even kijken, 17 ronden. En Nederland inmiddels, China voorbij heeft moeten laten gaan. Ook dat nog, China nu op plek 4 en Nederland op plek 5. Maar ik hou toch een hele kleine slag om daarom. Want we willen toch wel eventjes terugzien straks wat er nou allemaal gebeurde in die eerste bocht. En ik ben benieuwd of dat nog consequenties heeft. Nu de aanval van Amerika bij Rusland. Amerika naar de koppositie toe. Amerika nu op plek 1 met Chris Kriveling in de baan. Namens de Verenigde Staten waar J. Selski ook in de baan is. En dat is een man met een enorme eindschot. Dat is de wereldrecordhouder op de 500 meter. Maar stond uiteindelijk niet eerder vanavond in de finale op die 500 meter. Wat wordt het antwoord van de Russen. Met nu Victor aan hemzelf in De baan. Victor aan de Olympisch kampioen, dus sinds vanavond op die 500 meter. China haakt langzaam en zeker aan bij Kazachstan. Nederland komt ook dichter in de buurt. Het is nog niet gedaan voor Nederland. En dus ze hebben nog elf ronden om er nog een mooi eind aan van te maken. Dadelijk moet die inhaalmanoeuvre komen. Als het goed is, in eerste instantie op Kazachstan. Want Kazachstan lijkt er toch wel behoorlijk doorheen te zitten hoor. Kazachstan zit er behoorlijk doorheen. En kan Nederland dan ook nog Kazachstan voorbij? China is er voorbij in ieder geval. China is er voorbij. En nu Nederland nog voorbij aan Kazachstan. Terwijl Amerika nog steeds op kop ligt. En Nederland de aanval wel gaat inzetten op Kazachstan momenteel. En er ook voorbij is. Nederland op de vierde plek achter de Chinezen. Kom op, wat kunnen ze er nog van pakken? In de laatste minuten, de laatste ronden van deze relay finale. Rusland ondertussen weer terug naar de koppositie met nog zes ronden te gaan. De Verenigde Staten op de tweede plaats. Nederland is er nog niet voorbij. Nederland dringt wel aan bij China. Nederland jaagt nog steeds op het brons naar die vreselijke mislukte start van deze relay finale. Maar de strijd om het goud gaat tussen Rusland en tussen de Verenigde Staten. De laatste Vier ronden van de relay finale zijn ingegaan. Dadelijk komen de laatste rijders dus in de baan voor de laatste twee ronden. En dan is het de grote sprint naar het, eind, uh, naar het einde toe. Naar de verlossende eindstreep van die vijf kilometer. En wat een finale hebben we hier dan gezien. Rusland nog altijd op kop en Nederland is China voorbij. Nederland is China voorbij gegaan. Nederland op de derde plaats. De wissel gaat nu niet helemaal lekker. Terwijl Kazachstan op een ronde gezet wordt is China Nederland weer voorbij. In de laatste ronde... Wat een ontknoping. Nou, de titel gaat naar Rusland. Rusland wordt olympisch kampioen. En Amerika wordt tweede. En dan wordt het op de derde plaats. Ah, We hebben het nog niet over de finish zien komen. Het was moeilijk om te zien of het uiteindelijk China is of Nederland. Die daar als derde over de streep kwam. En dus moeten we de officiële uitslag afwachten. Maar de Russen vieren opnieuw feest. Want Viktor aan, Semen Elistratov, Vladimir Grigorev. En Rusland, Sakharov vieren de gouden medaille. Zij verslaan de Amerikanen. Zij verslaan Eduardo Alvarez, Selski, Krieveling en Malone. En er komt er ook nog een Chinese vlag bij. En dat betekent dat het waarschijnlijk China is op drie. Als ik het dan zo. Uh, Goed interpreteren en inderdaad verslagenheid ook bij de Nederlanders. Wat een uh, finale die zo begon met die valpartij. Ja, uh, ze storten nu één voor één zelfs op het ijs. Daan Brijlsma, helemaal moe gestreden. Helemaal moe gestreden. Wat een finale. Goeie dag zeg. En dan is het afwachten wat de juryleden nog gaan uh, beslissen... met uh, al, die, uh, al dat geduw en getrek aan het begin van deze finale... En dan uh, nou, gaan we dat nog even afwachten. Even bijkomen van deze ja. finale. Ja, Dave, dit is een drama. Ja, dit, dit, dit is totaal geen finale waardig. Dit, dit, is, uh, dit is echt een domper. Ja. Ongelooflijk. Heb je, het gebeurde in de split second. We hebben ook nog helemaal geen herhalingen kunnen zien. Of wat dan ook. Wat was jouw eerste indruk? Ja, het, het gebeurt allemaal zo snel. Ik, ik, je bent niet echt alert zeg maar, bij, de, bij de start dat dit gebeurt. Dit gebeurt eigenlijk niet. En, en, en, en Freek viel nog wel voor het kopblok. Dus dan verwacht je wel dat de starter ook terugschiet. Uh, na het kopblok uh, dan mag de starter wat niet meer terugschieten. Wat is dat kopblok? Wat is dat? Dat is het hoogste blok uh, wat oh, er ligt. Hier, hier zien we het. Hier zien we het. Ja. Ik, ik, beschrijf even wat je ziet. Nou, die Kazach drukt naar binnen toe. Die drukt uh, Freek weg. Dus uiteindelijk Freek valt Freek voor het kopblok nog. Die Kazach duwt hem gewoon door naar binnen toe, waardoor waar Freek, Freek onderuit gaat. En dat is voor het kopblok. Dus eindelijk, eindelijk de starter had gewoon terug moeten schieten. De hele race had gewoon overnieuw gestart moeten worden. Maar waarom doet hij dat dan niet? Ja, ja dat, dat weet jij natuurlijk ook niet. Maar ik bedoel, kan hij wel door laten gaan? Is het een nou beslissing ja, het, of als, is, de, is de regel als het voor het kopblok gebeurt voor, voor moet je terugstarten? Voor het kopblok. En, en, en, maar de starter zal waarschijnlijk, waarschijnlijk in zijn ogen gezien hebben van oké, okay, Freek valt zelf. En, en de Chinees wordt uiteindelijk aangetikt en, en die valt na het kopblok. Dus dan mag ik niet terugschieten. Ja. Ah, dat, dat, als je het gewoon duidelijk ziet, die die, die, die, die drukt gewoon Freek gewoon tegen het ijs aan. Ja. Maar ja, ik kan je wel zeggen, ja, die Kazach krijgt uiteindelijk de penalty... maar daar heeft Nederland ook niks aan. Nee, precies. En een protest indienen en zeggen van, jullie hebben een fout gemaakt... kan niet opleveren dat ze zeggen, ja, je hebt gelijk, waar je over. Nee, nee. Dat gebeurt gewoon nee. niet. Nee. nee. Komt er nog iemand anders in de aanmerking voor een penalty? Ik probeer er ja. ergens hoop uit te halen. He. Nee. Ja. Je ja. snapt het. <laughs> nou ja, ik, ik weet niet. We hebben natuurlijk de, de, de, de helft van de rit van... Uh, van Nederland-China gemist, dus daar kunnen we niks uithalen. Maar, uh, ja. maar ja, gezien hoe de Chinezen, hoe die blij die waren. Dat uh, zal er niks veranderen qua uitslag, nee. Nou ja, nee helaas. Wat? Is het officieel ook? Is er geen juryberaad meer of zo? Of? Nee, nee, nee. Het, is, uh, het is officieel China als derde geclasseerd. Nederland als vierde. En Kazachstan trouwens ook gewoon als, uh, als vijfde geclasseerd van deze Olympische ja. finale. Wat een, uh, ja, wat een domper. En uh, ik heb zelf inderdaad die herhaling ook nog een paar keer teruggezien. Ja, China krijgt een duw eigenlijk van uh, Kazachstan. Of kijken. Kazachstan was, ja, nou, hij komt eigenlijk in de, in de sandwich hè, tussen China en Kazachstan. China wordt een beetje naar buiten toe gedrongen. En Kazachstan uh, wil naar binnen toe. Ja, en dan is het uh, over en uit. Maar het, het gebeurde overduidelijk voor het kopblok. Dus wat dat betreft uh, ook een fout van de starter... voor wat het nu nog waard is. Ja. Want hij had het inderdaad terug moeten schieten. Ja. Maar goed, dat is ja. niet gebeurd. Ja, je kan protesten die natuurlijk, maar dat, uh, ja, dat heeft weinig... Uh, dat heeft geen zin meer. Dat heeft, dat, nee, dat nee, dat nee verslagenheid Alon trouwens uh, bij Jeroen Lotter. Uiteraard, ja. ja, dit is een project waar vier jaar lang aan is gewerkt na de Olympische Spelen van Vancouver. Zowel bij de vrouwen als bij, uh, bij de mannen. Ja, bij de vrouwen ging het mis in de halve finale. Dat was dan nog de eigen schuld eigenlijk. Door een, uh, door een niet al te beste wissel. En Sanne van Kerkhoff die een beetje van de lijn afweek naar binnen toe... en met de Italiaanse vrouwen in contact kwam... waardoor Nederland niet alleen viel, maar ook een penalty kreeg. Maar ja, dit, dit is iets. Hier heb je zelf eigenlijk... Dit, dit is geen eigen schuld. Dit uh... Dit overkomt je wat Freek van der Wart is overkomen. Ja. Hij kwam in de sandwich. En, uh, ja, maar goed, het is niet meer terug te draaien. Dus een finale die historisch had moeten worden eindigt binnen, binnen vijf seconden in een grote kater voor Nederland. Ja. Dit is Davis tegen uh, de dus. ja, maar Dit is ook waarom we eigenlijk altijd zeggen als het ander overkomt. Dat we zeggen dit maakt Short Track zo mooi. Omdat er van alles kan gebeuren. Alleen nu, nu zijn we zelf het slachtoffer. Ja, ja, dan kijk nu wel zelf slachtoffer. Maar uiteindelijk, dit, dit wil je niet, uh, zo wil je een Olympische finale niet gereden nee. worden laten worden. Een uh, Olympische finale hoort gewoon tot het einde aan toe gestreden te worden. Kijk, als daar een keer een, een fouten is of iemand een valpartij is, dat er een land uitvalt, dan blijven er altijd nog wel drie over. En dan misschien in de finale, uiteindelijk, deze finale dan vier. Maar dat er gelijk al twee, twee toplanden onderuit gaan en, en, en, uh, en Kazachstan eigenlijk al niet bij kan houden. En uiteindelijk gewoon nog op een ronde gezet wordt, ja. Dat is dus gewoon. Ja. Gewoon, gewoon een teleur, diepe teleurstelling. Ja. Valt iemand iets te verwijten? De starter, ja, begrijp ja, ik maar. Ja, de starter. De starter had gewoon terug moeten schieten. Maar die jongens die gereden hebben, valt, die hebben het eigenlijk nog heel erg goed gedaan... door met een val nog bijna brons te pakken. Ja, uiteindelijk moet je maken een keuze. Ik zag in het begin dat ze wel op, op kop aan het sleuren waren. Misschien moet je zeggen, oké, okay, uh, uh, goud-zilver ga je nooit meer halen. Uh. Als daarvoor niks meer gebeurt, Kazachstan is, is terug te pakken. Laat, laat de Chinees het werk doen. Profiteer van, uh, van de Chinezen en probeer aan het einde dan toe te slaan. En uiteindelijk uh, ja, namen die Chinezen op een gegeven moment over. Hadden ze eerst weer een gaatje, moesten dat dan weer dichtrijden. Namen ze het over. En volgens mij ging er ook een en ander fout in de laatste wissel. Wat, ik, wat heb ik niet gezien, maar wat ik zo'n beetje hoorde. Uh, ze lagen natuurlijk met, een, uh, met al een paar meter met de laatste wissel lagen ze voor. En uiteindelijk... Na een half rondje lagen ze ineens een paar meter achter. dus Er is wat fout gegaan in die laatste ja, wissel. Ja, want ik zag net inderdaad het verschil voorbij komen. Het was iets van achttiende van een seconde, geloof ik, dat, het verschil met, met China. Ja. Dus ja. het was niet eens close. Dus er moet inderdaad ergens iets in die wissel niet er goed is, zijn Er is gegaan. wat fout gegaan in de laatste wissel, absoluut. Ja. En, ja. Inderdaad, ja dat hebben, hebben wij helaas niet uh, kunnen zien. Wat voor een impact heeft dit uh, op een uh, topsporter? Nou, deze, deze komt wel aan. En zeker op deze manier. Kijk, uh, ze, ze hadden gewoon mee kunnen strijden voor goud. En, uh, en, en nu heb je eigenlijk helemaal niet kunnen meestrijden voor goud. Je hebt geen eens kunnen proberen. Uh, die je weet niet waar je staat eigenlijk. Dat is een beetje dat onheimische gevoel. Van, ja, dat, dat, wat dat hadden we kunnen ook. pakken? Ja, kijk, dit is gewoon een diepe teleurstelling. Uh, en, zeker, en zeker voor die vier jongens. En, uh, dit, dit is wel een... Uh, nou, de, deze, doet, deze doet wel zeer. Ja. Ja. Voel jij het ook? Ja, ik voel hem wel. Ja. Ik ja. weet natuurlijk wat hij... Uh, wat de jongens daar uh, vier jaar lang ook voor gedaan hebben, niet alleen vier jaar lang. Ze hebben, natuurlijk, uh, Vancouver hebben ze natuurlijk net niet gehaald door, uh, door ook een, een, een fout in de laatste ronde. Waardoor ze het niet hebben gehaald. En, en dan, dan sta je nu hier, oh, waar je naartoe hebt getraind, waar je echt wel mee kan doen. En, en, en waardig bent om, om een medaille te pakken en dan ja, gebeurt je dit zeg maar, in, in, bij, bij, eigenlijk bij de start al. Ja. Jouw weekend is naar de haaien, begrijp ik zo ongeveer. Ja, dat, uh, ik, ik moet nog even een paar uur geloof ik. Maar <laughs> ja, ja. <laughs> het is iets minder vrolijk hier dan, uh, dan uh, als ze een medaille hadden gepakt. Ja, ja daar ja. kan ik me iets bij, uh, iets bij voorstellen. Maar goed, um, laten we eens even bij uh, het ijshockey gaan kijken. Want die wedstrijd die, uh, trekt zich niks van zo'n finale aan en ze spelen gewoon door. Nee, maar we kunnen ik, ons misschien wel een beetje voorstellen ja, de hoe de nemen? Russen zich gevoeld moeten hebben na hun uitschakeling tegen Finland. We hebben deze twee landen helemaal geen boodschap aan inderdaad. Amerika en Canada nog altijd strijden. Nog steeds die 1-0 voorsprong door die goal van Jamie Benn in het begin van de tweede periode op het scorebord. Ja. Die Amerikanen, ze proberen het wel. Een paar kansen gehad. Weer Jamie Ben van Riemsdijk was er een keer dichtbij. Parisi. Maar die Canadezen zijn ook levensgevaarlijk. Net Chris Koenigs. Twee hele grote kansen voor die Canadezen. En heel mooi om te zien een duik van TJ Oshie. Dat is een speler van Amerika. Die dook echt met ware doosverachting voor een schot van de Canadezen. Om maar te voorkomen dat het 2-0 zou worden. En dus zo is de hoop in de harten van de Amerikanen nog steeds levend. We hebben nu nog een minuutje of wat zal het zijn? Nou, kleine 12 minuten te gaan in de derde periode. Dus het kan nog steeds voor die Amerikanen. Het is, uh, ja, het is spannend uh, En zo moet het ook zijn in de halve finale. Goed zo. Dat was een aardige bodycheck zo te horen. Ja, het, uh, ja. het glas zit er nog goed. in gelukkig. Ik kan het zeggen. Goed, we gaan even naar Amal Afsaroglu. Want uh, ook de divisie draait uh, gewoon door. Als er voor niks aan de hand is. Ja, er wordt gewoon gevoetbald hier. Dus. Er wordt gewoon gevoetbald. Ado tegen Go Ahead Eagles. Uh, wedstrijd begint, hoe wat? 8 uur? 8 uur, over een paar minuutjes. Ja, we hebben hier ook zitten meeleven met de relay-finale, inderdaad. Uh, Treurstellend. Maar goed, laten we hopen dat deze wedstrijd wel leuk is om naar te kijken. In elk geval in Den Haag. Tussen twee ploegen die uh, vechten onderin uh, in de Eredivisie. Ado staat 17e. En uh, Go Ahead staat een paar plaatjes hoger. De 12e plaats heeft vier punten meer dan Ado. En als je even goed rekent, betekent dat dat als Ado vanavond wint van Go Ahead Eagles, dat ze maar op één punt staan. En dat zou ADO wel heel goed uitkomen. En ADO zit eigenlijk wel in een uh, goede periode. Sinds Henk Vrezen het hier overnam als trainer van Maurice Stijn... heeft ADO één keer uh, gewonnen. Vorige week en één keer gelijk gespeeld. En dat hopen ze vandaag voor te zetten tegen go Ahead Eagles. ADO dat uh, in eigen huis uh, dus uh, meestal wel goed doet dit seizoen. En we gaan kijken of dat vandaag uh, ook lukt bij go het Een aantal interessante wijzigingen nog wel. Want Marnix Kolder, de Spits. die zit op de bank. Omdat uh, trainer Foukeboy niet tevreden over hem is. En in zijn plaats speelt uh, Jeffrey Rijsijk. Ook Schenk zit op de bank bij uh, Go. -Head. Het, net als uh, Houtkoops, hun vervangers zijn uh, Antonia en, uh, en uh, is zijn vervanger. En bij ADO ook twee wijzigingen, want Alberg en Beugelsdijk keren daar terug van een schorsing. En dat gaat ten koste van vormgoor en wildschut. Wedstrijd gaat over een paar minuten beginnen en staat onder leiding van Richard Liesveld. Goed, dankjewel uh, Armand. Ja, dan die relay finale, mocht u net hebben ingeschakeld. We hebben geen medaille, we zijn vierde geworden. Het gebeurde al na een meter of zes. We werden ingeklemd tussen Kazachstan en China. We vielen, lag in één keer een oranje man op de grond... en daarna was het een inhaalrace, werd het nog bijna brons. Maar uiteindelijk dus net niet. We zijn erg benieuwd naar het verhaal van Shinky Knecht. Shinky, ja. Ja. wat een nachtmerrie. Ja, ja, zo kan het ook. Regel 1 met Shadrack staan blijven. Ja, we gaan nog geen vijf meter aan weg wel. Maar ja, dat is shortrek. short track. We hebben gestreden voor wat we waard waren, maar... Helaas. Wat was je allereerste reactie toen je het zag? Ik zag het niet eens. Vorig en dan ik, besef ik, je ah, het, als ja, ik was al vooruit, want ik, was de eerste, ik ben de eerste die erin komt. En ik kijk achterom ja dan zie je dat jouw mannetje er ook bij ligt. Dan denk je, God, Dat het nu, vandaag, moet gebeuren. Ik heb er geen woorden voor. Ik ben je zo fit. Ja. We hebben China mooi naar de derde plek geholpen. mij. Ze namen niet over werden alleen. En dat is echt het meest gewaarloos ja, op deze op dit moment. Dit ja, is echt zwaar gelopen. Je zegt dit mag niet gebeuren. Nou ja, dit, dus ik, ik zeg niet dat dit mag maar het gebeuren, maar uh, gewoon de eerste bocht gewoon ja, onderuit nou, gaan. Ja. Je weet er wat gestreden om, om, om een startplek. Ik denk, ja, dat ben ik, maar ik zou zeggen, laten uh, het even gaan. Het is nog 45 rondes. We gaan niet slecht in de eerste bocht. Ja, het is gewoon vaak lopen. Wat schoot er vervolgens allemaal door je hoofd in ah, die 44 resterende rondes? Nou ja, eigenlijk heb ik gewoon gereden voor uh, de met 44 honderd. Uh, ik heb nog een keer geprobeerd uh, te seinen met iemand: van uh, hoe komen we uit? Ik had zelf geen idee van hoe we uit zouden komen. Ja, het is natuurlijk wel het meest handig dat ik de laatste twee rondjes rijd, maar als je dan uh, met de paar rondes zou gaan uh, er, uh, erachter komt dat het eigenlijk niet op jou uitkomt. En daar waren we zelf niet, niet slim genoeg voor dat we dat uh, konden schuiven. Maar ja, dat, dat, dat, dat, dat doen we alle vier en dat, dat, dat, dat maakt het ja, Het is, nu, is gewoon zwaar foto's, wat the fuck? Ja, Sinkie Knecht was dat uh, zojuist. Uh, ja, hij zegt het, uh, Dave. Ze hebben nog geprobeerd te schuiven. Maar ja, die, die, de volgorde van wie er rijdt... Uh, loopt natuurlijk ook uh, uh, uh, niet helemaal goed meer. Dat, dat speelt ook natuurlijk een rol, hè? Nee, dat klopt. Ja, je, gaat natuurlijk zo, je wilt natuurlijk zo snel mogelijk weer uh, uh, in, in gang getrokken worden. En uh, wie, wie duwt, dat maakt dan niet meer uit. Daar let je dan uh, op dat moment niet meer even op. Maar ja. uiteindelijk moet je wel proberen zo goed mogelijk weer uit te komen... dat je wel je, je slotleider, sl, slotrijder uh, kan laten finishen. Ja. Maar eigenlijk wat Sinclair aangeeft, ja, we hebben eigenlijk China naar, naar brons geholpen. Dus wat ik net ook al zei, uh, wat, wat ik zo kon zien is dat we natuurlijk gewoon te veel kopwerk hebben gedaan. En uiteindelijk uh, aan het einde net iets te kort kwamen. Ja. Goed, uh, het is niet anders. Uh, Zometeen horen we je weer hè, in NMS Langs de Lijn om uh, tien uur. Je, je moet nog even, sorry. Ja. <laughs> het is geen prettig weekend voor je. Ja. Goed, misschien kunnen we er toch nog iets positiefs uithalen. Zometeen om tien uur Ronald Boot in NMS uh, Langs de Lijn. Dan onder meer ook uh, aandacht voor ADO Go Ahead Eagles... Vanzelfsprekend en een uh, nabeschouwing van Canada tegen de Verenigde Staten. De halve finale in het ijshockey. Die is nog steeds bezig. Zometeen meer natuurlijk. NOS Radio Olympia. Radio Olympia is terug. Morgen met Lara. Gezellig. Tot dan. Dag. Wat is..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 Wilt u een printer die naadloos aansluit bij uw bedrijf? Sharp. 1945, de oorlog is voorbij. Tijd om schoon schip te maken. Weg met de zuilen en de oude politieke partijen. Een doorbraak. De hoop is er. De praktijk loopt anders. Idealen en teleurstelling in na de bevrijding bij de NTR. Vanavond 5 over 9, Nederland 2. Dit is Radio 1.